Karin Straatman met het NOS Journaal. Ook voorzitter Juncker van de Europese Commissie vindt dat Griekenland te weinig tempo maakt bij het invullen van de afspraken over bezuinigingen en hervormingen. Juncker noemt de gesprekken die hij vandaag met de Griekse premier Tsipras heeft beslissend. Maandag zei Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem al dat Griekenland haast moet maken. Griekenland kreeg onlangs vier maanden extra tijd om de geldschieters tevreden te stellen. Premier Tsipras zegt dat de kwestie niet zo ernstig is. Hij stelt dat de misverstanden die er zijn snel worden opgelost. Zweden wil Julian Assange verhoren in Londen. Assange houdt zich daar al vijf jaar schuil in de ambassade van Ecuador. Hij probeert zo te voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden. De Wikileaks-oprichter wordt daar verdacht van verkrachting. Tot nu toe weigerden de Zweden naar Londen te komen... maar omdat de zaak binnenkort verjaard hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Een advocaat van Assange staat positief tegenover het verzoek... op voorwaarde dat Groot-Brittannië en Ecuador ermee instemmen. Bij een antiterreuractie in Spanje zijn zeker acht mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen. Ook zouden ze mensen hebben geronseld voor de strijd in Syrië en Irak. Ook de afgelopen dagen werden al verdachten opgepakt. Onder hen is een vrouw die andere vrouwen zou hebben overgehaald om met IS-strijders te trouwen. In verschillende Spaanse steden zijn huiszoekingen aan de gang, onder meer in Barcelona en Girona. Bij een politiebureau in Heerenveen was vanochtend vroeg een ontploffing, vermoedelijk een vuurwerkbom. Een deur en een lamp raakten beschadigd. De dader gingen volgens de politie op de fiets vandoor. Hij is nog niet gepakt. Het is de derde keer dit jaar dat er een explosie was bij het politiebureau in Heerenveen. De politie denkt dat het steeds dezelfde dader is. Het weer is vrij zonnig vandaag, maar in het noordoosten... en oosten van het land drijven nu dan wolkenvelden over. Bij een toenemende oostenwind wordt het tussen de 7 en 10 graden. Morgen zijn er in het hele land meer wolken... dan blijft het kwik bij 7 graden steken. Dit was het NOS-journal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, vrijdag de 13e vandaag. Ja, echt hoor. Het is vrijdag de 13e. Won oh, je bang? Dat is wel vreemd. Normaal is het hier op vrijdag altijd een drukte van belangsporkens. Maar dan ben ik helemaal alleen. Dat had toch iets met vrijdag de 13e te maken, hè? ze niet de deur uit durven of zo. Ja, dat zou kunnen. die bijgelovige mensen hè? die durven de niet uit vrijdag de dertiende dat is ook een enge film trouwens Oeh. hey jongens ik heb nieuws voor jullie het is alleen maar bijgeloven Echt. bijgeloven waarom zou vrijdag de 13e nou een ongeluksdag zijn waarom dus kijk, ik moet naar buiten kijken, maar weer het is: heerlijk zonnetje schijnt. Ik zat het gisteren ook al, maar vanmorgen was het eigenlijk nog meer dat je lekker even bij de houdt in dat bushokje even te wachten. Dat is gewoon warm. Heerlijk! Lekker warm was het daar. Geen wind. Ja. Zie je dat lekker, zonnetje? In ieder geval, het is weer vrijdag en uh, het einde van de week alweer. Hè? Morgen is het zaterdag, zo, bij zondag. Uh, voor sommigen is dat dan weekend. Die hoeven dan niet te werken. Ja, andere mensen moeten juist wel werken in het weekend. Dus... Ja, een beetje ons in deze 24 uur economie van tegenwoordig... om dan nog over een werkweek en, en weekend te praten. Huh. Je onzin natuurlijk. Huh. Zijn mensen die werken zeven dagen week. Ja, ik niet hoor. Je hebt van die mensen. We gaan uh, CFM lunch doen vandaag. En uh, nou ja, we hebben niet veel, we hebben gewoon lekkere muziek. We hebben het regio nieuws straks om half één, half twee. Ik weet nog niet zeker of mijn collega uh, Joon Paul weer zodanig opgeknapt is dat hij een weekend agenda heeft. Maar ik ga dat zo even confronteren voor u. weer bij stem is en zo, dat het allemaal weer kan. En anders, ja, anders zijn er nog genoeg programma's op CFM, onder andere de Euro Breakdown en uh, morgen ook natuurlijk. En morgenmiddag zelfs wij de uh, weekendagenda weekend te horen krijgt. Dus. Maar ja, het is altijd wel leuk als wij de eerste zijn. Ja. U merkt het vanzelf en uh, laat u maar verrassen dan voor deze dag. En laten we maar lekker plaatjes draaien. In ieder geval even lekker beginnen... Een, oh ja, we hebben wel een 3-in-1 ook vandaag nog, hè? Ja. Maar eerst Fleetwood Mac. Dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. Die dromen nog steeds. 10 over 12. Lopen ze te dromen. Nou ja... Dit was het Mac. Dat nummer uh, dat, dat heet uh, Dreams. Ja, een van deze twee was gisteravond in Harlem. En het schijnt er een mooi concert geweest te zijn in de Philharmonie. Art Garfunkel. Simon en Garfunkel zijn dit. En Mrs. Robinson. De film The Graduate was dit. Een leuke film trouwens. En uh, Simon en Garfunkel waren dat staan ook op de LP boek, en zijn nummer heet Mrs. Robinson. Jawel. Tijd voor de 3-1. 3 in 1. Oh! Ja, en wat heeft onze 3 in 1 commissie vandaag weer uitgekozen? De dit.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 House. in the Dutch Mountain. in the Dutch mountains mountains Let's mount it. Mount this mount this mountist mount this peltics peltics in 1 We left the port of Amsterdam, we wave our hands and say goodbye. We say goodbye. Goodbye. goodbye! goodbye! The heart is at the wheel tonight, the wheel tonight is turning west. The moon is on the sea and shines on waves that never take rest. in eentje vandaag. Dank wel, uh, 3-in-1-commissie, die dat allemaal weer prachtig hebben samengesteld. De NITS, uh, of NITS heet ze dus tegenwoordig, dat de, hebben ze er tegenwoordig afgelaten. Het heet tegenwoordig gewoon NITS, jawel. En het bestaat nog steeds uit Henk Hofstede, aan, uit Rob Kloet en uh, Robert-Jan Stips. Dat zijn de drie die de kernvormen van, uh, van de NITS. We hebben natuurlijk ook nog een heleboel andere mensen ingespeeld, maar... Ach, het staat te ver voor om dat allemaal te gaan vertellen. Uh, u hoorde in de Dutch Mountains, Port of Amsterdam en daarna het prachtige Nesquio. Even hier de keel smeren, want het, uh, u luistert nog steeds naar CfM natuurlijk. Op deze prachtige vrijdag de 13e met veel zonneschijn, Maar het weerbericht krijgt u over een paar minuten. Net zo goed als het regio nieuws. Jawel. Bam bam. Ja, la, la. En vanmiddag hebben we natuurlijk ook weer stand voor het draaien door met Cheryl en uh, leuke gasten. Volgens Sanford en de regio. En niet te vergeten natuurlijk tussen de 53 euro breakdown, ook dat is uh, belangrijk uh, nieuws om dat te weten. Ja. Heel belangrijk nieuws om dat te weten. Wel nog een stukje, dank u wel.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 Hoewel het uit economisch opzicht goed gaat met de regio Amsterdam... ziet vooral het noordelijk deel van de provincie achteruitgang. De provincie investeert dan ook in het terugdringen van de werkloosheid, bevorderen van de agrarische sector en het organiseren van hoogwaardig openbaar vervoer. Vanaf dit jaar kunnen inwoners van Zandvoort gebruik maken van de milieustraat van de gemeente Bloemendaal. Hoezocht 11 maart 2015 gaven wethouders Lisbeth Jalik van de uh, oudere partij Zandvoort en Richard Kruiswijk van de gemeente GL GroenLinks. Oh ja, GroenLinks moet dat zijn, sorry. Uh, Richard Kruiswijk van GroenLinks het officiële start zijn voor deze samenwerking. De samenwerking tussen Zandvoort en Bloemendaal is net zo zonnig als het weer. Het is van groot belang dat ook Zandvoort voldoet aan de eis dat 70% van het afval wordt gescheiden. Daarom is het heel belangrijk dat Zandvoorters voortaan hun afval naar de Milieustraat brengen. Inwoners van de Badplaats kunnen met ingang van 1 januari gebruik maken van de Milieustraat aan de Brouwerskookweg 2 in Overveen. Zandvoort wil de, afval af, afval, uh, de afvalscheiding verbeteren en heeft daardoor de samenwerking gezocht met Bloemendaal. In Berdebroek. ...worden vandaag de stoffelijke resten van de Nieuwveense Larissa Dumont opgegraven. De 25-jarige vrouw overleed in 1997 omdat ze door haar paard zou zijn gebeten. Aan aanleiding van publicaties in de Telegraaf... ...besloten politie en justitie de zaak met de wetenschap van nu opnieuw te bekijken. Onder leiding van een officier van justitie heeft de voorziening cold case... ...en vermiste personen van de politie-eenheid Den Haag...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 Drie vrijwilligers zorgen voor het opdienen van circa 12 gasten. Het drie gangen menu is wekelijks wisselend. De drie leden van een motorclub die deze week werden aangehouden voor het bezit van harddrugs. zijn geen leden van Trailer Trash Travelers, zoals de politie eerder meldde. Dat heeft secretaris Barry Joren van deze motorclub donderdag gezegd. Volgens hem zijn de drie lid van Trailer Trash Caribbean. En dit ter rectificatie van ons bericht van gisteren... want de politie bevestigt dat ze de verkeerde naam naar buiten heeft gebracht. De twee motorclubs hebben niets met elkaar te maken. Ons bericht van gisteren, een bericht van gisteren. Juist. Zolang jij in de 90 en zero's ook nog keihard met Mr. Jones... Big Yellow Taxi en Holiday in Spain stiekem wel hebt... Wel nu, de Counting Crows komen naar Haarlem binnenkort. Keihard meebleren mag. Op woensdag 17 juni staat band uit Frans San Francisco in de Philharmonie in Haarlem. De kaartverkoop start op 14 maart via Ticketmaster. Ze staan ook op Pinkpop en Concert at Sea. Dus eh, als je niet naar de Philharmonie kan of wil, kun je ook daar altijd nog heen. Gisteravond verloor een vrouw midden in de stad de controle over haar bolide... en belandde op zijn kop op de parklaan. Luisterende mannen in lange jassen vertelden... dat de vrouw gezegd zou hebben met haar tas bezig te zijn. Had de mobiele telefoon binnenkort ook een verbod op handtassen in de auto. Ja, vind ik wel. De vrouw is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. En dat waren de berichten. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het weekend weer. Eh, ook vandaag is het weer prachtig lenteweer met volop zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 8 tot 9 graden. Vanavond en vannacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het blijft droog en met een matige aan zee, vrijkrachtige noordoostenwind, daalt de temperatuur naar waar naar rond het priespunt. Morgen overheerst de bewolking, maar in de ochtend zien we nog even de zon. Welk weekend hè, die zon. Een Noordoostenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar hooguit 7 of 8 graden. Door de stevige Noordoostenwind zal het voor het gevoel nog enkele graden kouder zijn. Zondag blijft het weer droog. Overheerst ook dan de bewolking en is er niet of nauwelijks ruimte voor de zon. De Oost- tot Noordoostenwind is nog steeds aanwezig... ...en waait matig over land en vrijkrachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. Voor het gevoel is het dan ook weer kouder dan de 7 of 8 die op de thermometer staat. En tot zover dit nieuws. En we herhalen dit allemaal nog een keer om half 2. Jawel.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 There's no time for me Starts. From Eden. van die uh, nieuwe namen die uh, hoge ogen gooit. Hozieer was dat in uh, het nummer dat het heet From Eden. Ja, we hadden het over de counting Crows? Die komen dus naar, uh, naar Haarlem toe, naar de Philharmonie. Nou, hier zijn ze hoor. Wij hebben ze alvast. Het nummer van Joni Mitchell en uh, dat heet de Big Yellow Taxi.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 met Vanessa Carlson in dit nummer. Dat oorspronkelijk een hit was voor uh, Joni Mitchell. Maar ah, ik vind het ook een hele leuke versie hoor. En uh, nog andere hits. Hè. Natuurlijk. Uh, Mrs. Jones hadden dus ze nog. Uh, Holiday in Spain. Wat ze ook opnamen samen met Bluff. En die komen dus naar Harlem 17 juni. Katerkoop start morgen. Via Ticketmaster. Dus wie daarbij wil zijn. Counting Crows in de Philharmonie. Woehoe! Goed bezig hoor, gisteravond. Dat is Art Carfunkelout natuurlijk. Mijn collega Jarl is er geweest. Ik las op Facebook dat het heel mooi geweest was. Niet helemaal meer de stemmen van vroeger. Maar dat komt, hij heeft ook een probleem met zijn stem gehad. Maar wat maakt het allemaal uit, jongens? Ik bedoel, het is toch prachtig als je zo'n man die oude hits weer eens even lekker hoort zingen. En slot ligt zijn historie daarover. Dit is Edwin Starr. En die vraagt ook nog steeds waar oorlog goed voor is? Nergens voor. Yo look out What is it good for? Absolutely Now listen to me oh. Oh been talking lows, to seeing shows and evening clothes with you, from nervous times and getting drunk, to staying up and waking up with you, and I was sleeping delusion in our heads is gonna bring us to our knees so come on in Lamento. James Bay en let it go. Nou, dit wordt zo'n beetje de laatste voor het NOS Nieuws van 1 uur. Steve Millerman, rocking me. Woah. Ja, en zo zijn we met uh, deze Dream of a Shadow weer gekomen Aan het eind van het eerste uur van van Lunch. Deze vrijdag de 13e. We gaan naar het NOS nieuws van 1 uur. En komen daarna nog een uurtje bij u terug. Jawel. Met nog meer lekkere muziek en mega nieuws. Weekendagenda uh, Vandaag gepresenteerd door Albert-Jan Vos. Jawel. En, uh, nou, tot zo dus.